Casper Meijer met het NOS Journaal. De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is het afgelopen jaar fors gestegen. Dit komt niet alleen doordat mensen meer uitstoten. Het lijkt er sterk op dat oceanen en vooral bossen minder koolstofdioxide opnemen... Volgens wetenschappers is dat zeer zorgwekkend. Door stijgende temperaturen, droogte en bosbranden hebben bossen het zwaarder en kunnen ze minder CO2 opnemen. En ook het oceaanwater warmt langzaam op en warm water neemt minder CO2 op. De metingen worden nog onderzocht, maar het zou erop kunnen wijzen dat de natuur door klimaatverandering minder in staat is om zelf CO2 op te nemen.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 vooral. Jij niet op te staan, want je krijgt ontbijt op bed. En daarna word jij gigantisch in de bloemetjes gezet. Oh, vandaag is een verwend dag, jij hoeft lekker niks te doen. En je krijgt om te beginnen al last van mij, een dikke zon want het is moederdag. De dag, dag, moeder. Ik ging Een beetje en ook een dikke knuff. O oh, mama, I'm so in love. De... Hee moed aan het dag, hard Al was ik af en toe weg. Bij...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 de komende uren hebben we weer een paar leuke platen uitgekozen die allemaal over uh, over en uh, met moeder te maken hebben. En de volgende dame is Cornelia Helena Konings. Roep was Corrie Konings. Geboren in Breda op 8 september 1951. De Nederlandse zangeres uh, natuurlijk van het levenslied. En ze wordt ook wel de koningin van, de Nederlandse, uh, van het Nederlandse levenslied genoemd. En op 15-jarige leeftijd zong ze uh, als zangeres van de Mooks. En ze werd ontdekt door uh, Ries Brouwers die haar voorstelde aan Pierre Carter. En deed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 Wie krijgt er alles voor elkaar? Maar z'n van Mieke met Lieve Moeder...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 Als ik lach Al heeft ze nog zo'n zwaar gedaan. Wie deelt de kleinste vreugd met mij? Wel, lieve moeder, dat ben jij Wie proost mijn hart Wanneer ik lijf en ieder pijnlijk woord vermijd. Wie bidt in stilte dan voor mij? Wel, lieve moeder, dat ben ik. Weet te zeggen blijf of ga, wanneer ik voor problemen sta en in je blik zo van zoen, vind ik steeds niet. Jij bent van alles hierop aan. Mij steeds het allermeeste waard. Want niets vervangt wat het ook zijn. Een lieve moeder, zoals jij. een lieve moeder zoals jij Ja, lieve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 Even staan, allemaal jongens. Even staan, even doen. Even in interse water, ladies. De grootste wens. Even in de interse water. Achteraan ook. 1, 2, 3. En draai. Blijf doen, jongens. Het is zo leuk. Mijn kinderen gaan naar school. Ik smeer wat brood. Ik doe hem geen bloek in een geen broek in het pas.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 Vuilnis van die fluit. En in de straat laat de meneer zijn hondje uit. De pakker bakt zijn brood. Zoals elke morgen. Iemand koopt een glas. En bij de kapper komt de eerste klant. De stad is weer ontwaakt. Zoals elke morgen. En wat een mooie dag. Alsof de nacht niet heeft bestaan en het nooit donker is geweest. Oh. Het is altijd een wilde, maar de mijne is buitengewoon. Ze heeft me gemaakt en ze zegt ook, een parel ben jij mijn kroon.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 Ja. Ah. Zie har quien zo so graag gelukken.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 U leeft de tijd van de leer, dat voert het zandvoert, via de lokale omroep CFA.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 Wel wat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 Het is me zoveel waard, een moeder moet stralen, tranen passen haar niet, ze niet van het leven dat zij heeft gegeven, vergeet dat niet. Stond voor jou klaar, al was het soms zwaar, ze deed het voor niet. De moeder moet stralen, tranen passen haar niet. Ze geniet van het leven dat zij heeft gegeven, vergeet dat niet. Zij stond voor jou klaar, al was het soms zwaar, ze deed het voor niet. Zij stond voor jou klaar, al was het soms zwaar, ze deed het voor niet.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 Grijp je zoveel beter, nu ik zelf een moeder ben. 6.9. Straks meer. 7.00. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 2.